...ik kan niet af aan uit te regenen. Niet de mens dat ik hem voor jullie ook heb. Een computer die kan berekenen hoe de vraag bij het definitieve antwoord laat. Een computer zo eindig, subtiel en complex... ...dat zijn operationele matrix... ...waar deel te van organisch materiaal van bestaan. En zijn naam zal zijn... De aarde? De aarde?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 En nu krijg ik te horen dat het niet tropisch genoeg is. Wat geeft dat nou? De wetenschap heeft natuurlijk prachtige dingen tot stand gebracht, maar mijn geluk is me veel meer waard dan mijn gelijk. En bent u gelukkig? Uh, nee, daar zit dus het zwakke punt. Jammer, het klonk best goed als levensstijl. Oproep voor de heer macht Wil Willen macht Ragdag en die i tourist zich met spoed, ik herhaal, met spoed melden bij de bedrijfsreceptie?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 ...of zijn ze gewoon ergens een hapje gaan eten? Hugo! Hé, hey, je leeft nog! Oh, ja? Goh. Hé hey Hugo, kom er lekker bij zitten, jongen. Zeg, we hebben jullie gezeten? Nou, we werden per ongeluk aangevallen met zo'n fantastische... ...dismodulerende antifase Ja. En toen hebben ze om het goed te maken... te eten gevraagd, beestachtig. Nou Dan zeg, het is heerlijk ze. Ze? Hoe bedoel je? Ik zie niemand.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 Dat zijn toch... Ja, ja, precies. Dat zijn de muizen die ik van de aarde heb meegebracht. Het schijnt dat onze hele reis van het begin af aangeanseneerd is geweest. Eh, uh, pardon? Ja, in orde mag ik Je kunt gaan. Wat? Oh, oh, uitstekend meneer. Dank u. Ik, uh, dan ga ik maar weer wat fjorden doen. Nou, dat hoeft niet meer. We hebben bijna de inzien geen die waarde nodig. Er is ons inmiddels een nogal interessant aanbod gedaan. Wat? Dat meent u toch niet?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 Nu is het punt, min of meer, we zijn het hele zaakje spuugzat. En om je de waarheid te zeggen, krijg ik echt een vliegende voor vooruitzicht. Weer van voor naar vandaan te moeten beginnen. Alleen maar vanwege die van godie, snap je? We hebben een uitermate lucratief aanbod gehad. Om een serie, praat en piepshows voor het feit net te doen. En ik denk er heel sterk over om er voor het in te gaan. Ik zou het wel weten, jij niet, Amro. Nou, ik zou er wel op opspringen meteen. <laughs> Dat is nou precies dezelfde houding als die filosofen hadden.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 Indringers momenteel bij bedrijfsreceptie. Oproep naar alle verdedigingsposten. Kom op, jongens, wat vroeg jullie? Oh, oh, oh. Zie goed, denk je wat ik denk? Nou, reken maar van yes, politie, wegwezen hier. Politie? Ja, het gaat hier om dat lullige ruimtevaartuig dat we gestolen hebben. En ik had nog wel een briefje achtergelaten over hoe ze de verzekering op poot uit konden draaien. Nou, dat heeft blijkbaar niet geholpen. Ja, kom op dan, lopen! Mm. We komen er wel achter. Kom maar, weg deze. Uh, bedankt voor het eten, jongens. Sorry dat we zo'n haast hebben hoor. We moeten weg. Welke kant op dit je vol? Ja, Deze kant op. Ja, ik doe maar dan nog ja. achter hoor. Ja. Oké, okay, beste oh, wel. Geen oh. stap verder. Daar uh -oh. heb je onderschot. schot. Had jij nog een idee, Ambro? Nou, oké okay dan, die kant op. En die schieten oh. we niet, beste vrouw. Oh, oh. Prima, mijn idee. Mijn we idee. zit in de val?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 Hé, hey, jullie zeiden toch dat jullie het niet gewoon? Ah, ja, de agent hebben het ook niet makkelijk hoor. Wat zegt hij nou? Hij zegt dat de agent het ook niet makkelijk hebben. Ja, Dat is toch zeker zijn probleem? Ja, volgens mij ook. Ja. Hé, hey, we hebben het al moeilijk genoeg met het geschiet van jullie. Dus hou je problemen maar voor je, ja? Anders wordt het echt te veel hier. Dan moet jij eens even luisteren, Nee, Je moet niet denken dat je te maken hebt met een paar de bielen schiet, boeren lullen met een lage in en kleine varkensaugies Die nog niet tot tien kunnen te tellen, hè?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 wie je daarachter vandaan schiet in. Wat doen jullie liever? Hé, hey, leven jullie nog? Ja! ja. Wij vonden dat echt niet leuk hoor. Nee, dat was te merken. Zeevot, heb jij enig idee hoe van die knakkers af moeten komen? Hé, hey, buis de bel, dan moet je eens even heel goed naar me luisteren. He? Waarom? Omdat er nou iets heel intelligents, boeiends en menslievends komt. Oké, okay. brand maar los. Sorry, kleine vergissing hoor. Knap hoor, zeevot. Hij hey, buis de bel.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 Maar waarom dan? Zeg jij het maar. Omdat sommige dingen al eenmaal moeten. Ook al ben je een verlichte progressieve agent die vroedrennen hebt gelezen en zo. Precies! Niet te geloven die gasten. Zullen we nog een beetje op ze schieten? Ja, waarom niet? Hé hey jongens, lang zullen we het hier achter die computer wel niet meer uithouden. Ik vind het wel heel leuk dat ik jullie heb leren kennen. Dat zal toch nog wel even zeggen. Ja, hartstikke leuk. Toch dat ik jou ook weer eens tegenkwam, Sevel. Nee hey, eh... Uh... Hey, die computer wel, die absorbeert een waanzinnige stoot. Volgens mij staat hij op ontploffen.